10 Uur. Jan van den Putten met het NOS-joen. 150 mensen moesten hun huis uit vanwege de rook. Ze worden opgevangen in een zorgcentrum. Andere mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Het winkelcentrum City Plaza, dat vlak bij de brand ligt, is gewoon open. De brandweer laat het gebouw in Nieuwegein gecontroleerd uitbranden.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 Staatssecretaris Dekker trekt 40 miljoen euro uit om basisschooldirecteuren de kans te geven door te leren. Schoolleiders die een masteropleiding doen haken vaak af omdat ze op studiedagen geen vervanging kunnen krijgen. Om dat mogelijk te maken komt er 40 miljoen beschikbaar, heeft Dekker aangekondigd. In Echt in Limburg heeft een auto vannacht een fietsenwinkel geramd. De twee inzittenden uit Roosteren en Susteren liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De oorzaak is onduidelijk. De politie houdt er rekening mee dat de auto door een verhoging in de weg uit de koers raakte. De fietsenwinkel in Echt en de woningen boven zijn zwaar beschadigd.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 Het weer nog, eerst bewolkt, later meer zon en het blijft bijna overal droog. Het wordt vandaag 12 tot 15 graden. Morgen in het noordelijk deel van het land een enkele bui. En het wordt morgen ongeveer 13 graden. Dit was DFM, Verkeersupdate. Verkeers de de Sjombakker van de ANWB. Er staan een file bij de werkzaamheden op de 12 van Utrecht naar Den Haag. Bij knoop het gouden 2 kilometer met 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinvang.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 Zandvoort vanuit Hotel Hoogland, waar wij onze eerste gasten al bij ons hebben, maar we gaan eerst even vertellen wat we vandaag gaan doen. Pieter, goedemorgen. Wat fijn dat je weer een keer met mij samen presenteert. Ik zal me bescheiden opstellen, Irene. Nou, nou ja, ik wou, ik wou nee, ik, ik zeg het niet. That'll be the day. Maar het komt goed. We hebben weer een heleboel techneuten en uh, mensen en medewerkers. Maar u hoorde de stem van Irene die jagen natuurlijk. Uh, aan de techniek staat de good old uh, cordraier. En uh, als het niet goed gaat, dan is dat zijn schuld. Ofwel de apparatuur natuurlijk. <lacht> uh, de redactie is uh, gedaan door uh, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie was Gerrie Rutte. De koffie, en die is overheerlijk altijd hier in Hotel Hoogland. Bedankt, Floris Faber. Uh, Yvonne Roosendaal. En we hebben een leuk programma iedereen. Ja, dat klopt. We beginnen zo meteen met Donna Corbani. Die zit hier al bij ons. Uh, die komt vertellen over de Open Atelier Dagen. Uh, dat is 7 en 8 oktober. Dat is uh, dit weekend. Dat is dit weekend inderdaad. Uh, zij uh, gaat beginnen zo. En daarna. Ja, dan gaan we naar de Gouwe Ham. Ik heb altijd gedacht dat het iets anders was. Maar het is een onderneemster die een kiosk had op de boulevard. Ja. Bij Bouwens Spellers. Precies. Ze had al een winkeltje op de Engelbertstraat. Maar ze heeft dan in de zomer daar en gezeten. En ze had over dromenvangers. Ja, leuk. Daarna komt Corny Lodewijk. Zij is onze bekende uh, Zandvoortse dame. Die uh, alles weet over dansen. Want daar ben je namelijk nooit te oud voor. Nee. Ik ben erg nieuwsgierig, want misschien is iets voor mij. Dan uh, gaan we naar het tweede uur en dan praten we met Ruud Zandbergen... over de ambtelijke samenwerking met Haarlem en het minimaal beleid. Ja, en daarna komt Albert de Gelder praten over het lot van Geno, de Husky. Ik ben daar erg nieuwsgierig naar, want ik, ik heb daar ook wel een klein beetje mijn eigen beeld van... en dat wil ik wel graag toetsen. We, dat gaan we doen. Ja, en we besluiten het tweede uur met in Zandvoort, met Ben van den Dungen... En dat wordt natuurlijk aan elkaar gepraat door Hans onze Rij alle vriend Hans ja, Rijmers. Helemaal gezellig. Maar goed, eerst Donna. Ja, Donna, we hebben net al even in het voorgesprek uh, gesproken over het feit dat jij uh, geboren bent in uh, Californië. Uh, uh, maar toch, uh, die, ene, die ene bent tegengekomen. Waar ben je hem trouwens tegengekomen? In Californië. In Californië, ja. oké. Okay. En die heeft je daar vandaag geplukt en je mee naar Nederland ge genomen. Ja, dat hing... Uh... Met een beetje heen en weer. Ik studeerde in New York, dus ik had mijn kunstenaarsopleiding gevolgd in New York. En hij is daar even geweest. En uiteindelijk ben ik in Nederland beland. En ik heb het hier al uh, meer dan twintig jaar heel erg naar mijn zin. En ik maak uh, al die hele tijd uh, kunst. Die heel, uh, jullie hadden het overigens heel kenmerkend. Ik heb een eigen stijl ontwikkeld. En dat gaat hier in Nederland heel goed. Maar ook in het buitenland, dus... Ja, je hebt geëxploseerd in de hele wereld. En overal, ja. als ik daar een museum binnenloop en ik zie een schilderij, dan weet ik dat is van Donna. Ja. Uh, en een bepaalde lijn van balletdanseres, uh, heel elegant, alle kleuren van de regenboog erin. Ja. Heel kenmerkend uh, zijn jouw werken. Ja, hele strakke lijnen, felle kleuren, daar hou ik van. Dus dat Californische element, die hele warme kleuren en vrolijke, dat, uh, dat zit er altijd in. Ja. En um, door heel veel te exposeren over de hele wereld heb ik uh, inmiddels een naam opgebouwd. Ook in de internationale kunstwereld. En uh, dus ik word van die ene expositie voor een andere expositie gevraagd en dat gaat zomaar door. Dus. Ja, je, je vertelde ook dat je met je man samen dingen doet. Hoe, hoe ontstaat dat? Ik bedoel, was het zo dat hij al ook iets met kunst had voordat jullie zeg maar uh, samen waren? Nou, wij zijn allebei heel erg geïnteresseerd in kunst, design, alle creatieve uitingen eigenlijk, muziek, alles. En om een beetje een idee te krijgen, ik vind het altijd leuk als hij kijkt naar mijn schilderij en een beetje ideeën, gewoon even samen over praten hoe, hoe we verder kunnen. En bepaalde dingen, zoals die beelden, dat is iets... Daar kom ik zo meteen op. Met, okay. Je doet veel meer dan schilderen. Ja, ja. Want dat was jouw hoofditem. Ja. En opeens dan ga je andere dingen erbij doen. Nou, werken van brons en van aluminium. Aluminium. Ja, en werken opdracht. Dat hoe, gaat ook heel Hoe kom je daarop goed. om opeens met aluminium te gaan werken? Nou, het is een beetje ontstaan doordat. Uh, die lijnen in mijn schilderijen, die kun je altijd eigenlijk eruit halen. En ik dacht, nou, dat is leuk om in drie-dimensionaal te kunnen zien. En dat je ook die town kunt bijbrengen. En uh, dan heb je meer mogelijkheden. Dus die lijnen zijn heel herkenbaar. Je ziet altijd de figuur met het spiraalhoofd. Die figuren kun je echt uit mijn schilderijen plukken. En in 3D... Weergeven in, het, in de buitenlucht. Dus dat was een beetje de idee. Dat is ontstaan met wat probeersels en hout. En uiteindelijk zijn ze van brons gegoten. Maar die samenwerking met die bronsgieterij in Haarlem. We moesten zo lang wachten op iets. Daar zat vaak drie maanden. Dan moest je wachten tot dat, dat proces klaar was. Maar dat is heel duur, <coughs> die productie met brons. Dus dat ja. kan je alleen maar een opdracht doen. Ik heb het eerst een opdracht gedaan. maar ik heb uh, gelukkig ook. Van succes kunnen genieten als kunstenaar. Dus ik heb ook uh, zelf kunnen investeren erin. Dus ik heb uh, ook gewoon heel goed gedaan met die bronzen. Die hebben we goed verkocht via uh, beeldentuinen, verschillende galerieën. Daar is een goede markt voor. En uh, nou, van de ene komt die ander. Dan probeer je te denken: wat kunnen we zelf, een eigen atelier. Dus ik heb een mooie grote ruimte, wat kunnen we zelf creëren? Dus we zijn een muziek uh, gekomen, die. zeefdrukken. Safe drukken. Ik heb ook uh, een beetje geleerd hoe de, die proces werkt, die oude proces. Ja. En uh, ook met andere mensen. Soms moet je gewoon uitbesteden, met andere mensen werken, dan heb je een heel mooi, uh, want dat is gewoon een andere techniek. Je geeft ook nog workshops tussendoor? Ja, ik geef ook workshops. Vind ik ook heel leuk om te doen. Heb je nog wel tijd als je al deze dingen doet? <laughs> nou, ik heb nu net een schilderij af. Dat is dan voor die, uh, voor die Open Atelier dagen klaar, net op tijd. En dan heb ik een nieuwe opdracht. Daar moet ik aan beginnen. Meteen hierna. Dus ik ben wel goed druk. Dus het is voor mij echt een fulltime uh, beroep. Ja. Heb je nog wel tijd voor ontspanning? Jawel. <laughs> dat is inspiratie. Ja. Ja, ja. Ja, maar zoals ik. Ik zie hier een foto. Dat is een side table. Hè, die, ja. die gemaakt is. Die is echt prachtig. En dat, dat doe je dan samen met je man? Ja, klopt. En, en hoe, wat is dan zijn gedeelte? En wat is jouw gedeelte? Uh, ik... Ik ben die ontwerper, dus ik kan alles op papier leggen en dan uh, kunnen we samen kijken van hoe we dat kunnen uitvoeren. Dus uh, het is ja. echt een samenwerking. Je yeah. zegt meubels op maat. Ja, meubels de... op maat. Dus uh, dit is van smeedijzer, kan een ja. bijzettafeltje of een bankje. Maar wat ik leuk vind om dingen in uh, opdracht te maken, is dat je gaat overleggen met wat zijn de wensen van de mensen en die kunnen dan zeggen van ik heb iets nodig voor dit plek en dan kan je een idee erbij uh, overleggen. Dus alles is mogelijk. Wat wij zelf in een atelier kunnen... dan is alles mogelijk. Ja, dat is, Je zou dus bijvoorbeeld op jouw manier... Uh, ik noem maar wat... Uh, want ik zie op dat ene tafeltje... wat op, dat, uh, op die uitnodiging staat... Uh, ja, ik zou bijna een vis herkennen. Ja, er zijn visjes. Oh, dat vissers. is. Oké, okay, ja, nou, dat heb ik dan goed ja. gezien. Dus je zou dan inderdaad kunnen zeggen: Van nou, ik, ik, ik wil graag een tafel hebben. Maar ik wil een olifant. Want ik ben gek op olifanten. En dan komt dat dan, zeg maar, in een Korbani-vorm. Ja. Uh, wordt dat gegoten. Letterlijk. Ja, ja, ja klopt. Ja. Dat is wel zoals dus ik een beetje in samenwerking iets kan. Uh, overleggen Dingen die ik zelf ook leuk vind. Want ik maak ook alleen een opdracht dingen die ik zelf sta. Dus ja, ik denk, ja. daar, daar ben ik trots op. Dat vind ik dat leuk. Dat moet je handtekening hebben. Ja, precies. Dus, ja, uh, ja. In ja, alles. Duidelijk. dus uh, ook uh, Ik heb nu iets van vijf meubels staan in mijn atelier. En uh, er zijn ook veel met visjes. En die komen dan voor mijn schilderijen. Dus op een gegeven moment heb ik een hele huisstijl. En, dat, uh, dat kan niet en je huis zien. staat vol. Ja, klopt. <laughs> en het is even voor de luisteraars. Uh, vandaag en morgen, dan heb jij open huis. Ja, klopt. Tussen 12 en 5 is iedereen van harte welkom. Van Spijkstraat? 104. 104. Het ja. ja, is een klein, ja. klein stukje verder dan het station en dan aan de linkerkant. Ja, met de blauwe stoep. Ja. Daar, uh, daar is het hele atelier vol met schilderijen. Twee verdiepingen, beeldentown en dan ook een selectie van de nieuwe mobiles. En op, je hebt ook nog een website? Ja www.korbani.com Klopt, ja? Ja, ik heb mijn en... werk gedaan. <laughs> <Dat is> goed, goed. <laughs> ja, en op Facebook staat allemaal nieuwtjes. Dus uh, op Facebook ben ik ook makkelijk te vinden. En, en als er Korbani. mensen zijn die geen tijd hebben, vandaag of morgen. maar die toch graag bij je langs willen komen, kunnen ze je bellen. Ja, altijd open op afspraak en telefoonnummer. Dat staat ook op mijn site. Maar dat is ook 023 571 2749. En ik ben ook heel makkelijk te vinden op internet. Uh, ik ga het nog herhalen. keer halen. Uh, 571 2749. 49. 49. Dus iedereen is welkom ook om uh, een keertje langs te komen na een afspraak. En even alles bekijken. Ik heb nu 40 schilderijen in huis. Na 40. 40. Na dit expositie, dan uh, komt er een selectie bij de uh, kunstlijn in Haarlem, bij de Rozenkunstlijn. Daar exposier ik. En dan uh, daarna heb ik ook een afspraak met uh, Galerie in Hoofddorp, Galerie Happy Art. En die gaan uh, werk van mij exposeren in februari. Er moet ook een keer wat uit, hè? Ik bedoel. Ja, ik exposeer heel veel. Dus uh, dat, dat reist een beetje overal rond. Ja. En twee keer per jaar, in ieder geval heb ik open huis. En uh, dat is dan dit weekend. Dus straks ben ik uh, in mijn atelier. Iedereen is welkom. Ja. Je ik, bedoel, uh, je, je, ik neem aan dat je ook verkoopt. Want ik bedoel, dat is. Ja. Die, kijk, je opdrachten. <laughs> wel. Nee, maar die opdrachten die worden wel verkocht. Hè? Dat is natuurlijk logisch, want dat, daar, daar maak je het voor. Maar jouw vrije werk, ja. Ja, dat, als dat maar blijft groeien en groeien, dat. dat dat kan natuurlijk ook niet. Want nou, ik ben hier al meer dan twintig jaar. En ik heb uh, in die tijd gelukkig iets van uh, 200 kunstwerken verkocht. Dus uh, het gaat wel goed. Ik kan Helemaal ervan waar. leven. En daar, daar kunnen weinig kunstenaars van zeggen. Dus ik ben, uh, ik ben tevreden goed. en ik ga gewoon door. Helemaal goed. Ja, maar je, je werk is echt uniek. Um, en, en als mensen willen kopen, ze kunnen ook nog gebruik maken van de kunstkoopregeling. Ja, ik, uh, dat is geen probleem. Ik kan altijd iets regelen. Dus uh, rentevrij kunnen ze een afbetaling een kunstwerk uh, ja. betalen. Dus dat is ook mogelijk. En ik, ik werk ook met kunstuitleens. Dus uh, lenen is ook een mogelijkheid. Ja, is dat nog steeds? Bestaat dat nog steeds? Is dat, waar is dat in Haarlem? Nu uh, werk ik samen met uh, Art Olive, dat is een online uh, galerie. En daar kunnen ze voor particulier die kunnen het lenen. En ik leen zelf aan bedrijven. Dus als ze een selectie in hun kantoor willen hebben. Dan uh, is het ook mogelijk. Dat is toch leuk hoor. Ja ik ga het even ja. opschrijven. Ja, want, maar, uh, dan kan uh, je dat... toch een Corbani thuis hebben. Nou, ja, dat dat bedoel ik dus. Ja. Hoe, wat, met wie zei je nog één keer die Art Art naam? Olive. Art Alf. Art, Art Olive. Olive. Alf. Alf. Als olijf. Art Alf. Oh oké. Okay. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Dus komt uit de muur. Ja Olive. nee maar daar <laughs> vraag ik het nog een keertje. Art <laughs> ja. Olijf. Ja. Goed zo. Nou, ja, helemaal goed. Dat en is ook uh, via mij. Ik kan iedereen uh, doorverwijzen naar waar het allemaal te zien is. Maar ik heb zelf heel veel uh, safe drukken Vanaf 100 euro heb je iets van ja. mij. Dus ook iets van een safe-truck of een poster. Nou ja, het is altijd heel mooi om iets uh, toch, van, een, ja, van, een, van een kunstenaar uh, te hebben. Weet je, wat, uh, ja. wat, uh, wat echt gewoon een echt stuk is. Dat ja. vinden ze altijd wel al mooi. Dus, uh, ik vind het toch uniek dat je even tijd hebt om hier naartoe te komen. Want het wordt druk. Ja. En morgen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop het wel. En ik hoop heel veel mensen te ontvangen in mijn atelier. Van, ja. van Spijkstraat. 104. Het ja. is vlakbij het treinstation. Iedereen is van harte welkom tussen 12 en 5. En ja, daar kunt u je persoonlijk door naar ontmoeten. Ja. En ze geeft ook nog handtekeningen. Weer, ja. als, als je een kunststel ja. koopt, dan krijg je er een handtekening bij. Ja. Dat blijft bijzonder. Ja. En ik kan het iedereen aanbevelen. Ga naar de Van Spijkstraat 104. Want het is heel bijzonder wat zij daar laat zien. Leuk. Nou, dankjewel. Wij gaan luisteren naar muziek. Ja. En wat kan het anders zijn dan Ritchie Vellens met Donna. Nee, die hebben, die hebben, hebben we die al, gehad? al gehad. Oh, die hebben we al gehad. Ja, nee, daarom oh. zegt hij. Nu ja? gaan, gaan we naar dan... touch and go. Ja, straight. straight to number one. <laughs> We zijn er weer, ja. Er weer. Ja, ja <laughs> glas water eroverheen. En het is een beetje een zootje is het, maar goed. Gina. Goedemorgen. Gina Petula. Goedemorgen. We hebben een echo. Uh... Dank je vriendelijk. De Gouden Haan. Ja, we hadden het er net al over dat het zo ontzettend gezellig was op de boulevard deze hele zomer. En dat het bij jou een soort zoete inval was. En altijd de in dat de kiosk. Ja, nee, maar goed. Er stonden dus drie kiosken op de boulevard, Pieter. En een van die kiosken was bezet door, uh, door, door Gina. Uh, waar zij haar uh, ja, winkeltje, semi-ontmoetingsplek, semi-taro... Nou ja, je bent geloof ik gestopt daarmee. Met, uh... Ja, op een gegeven moment werd het zo druk... dat uh, ja, de mensen gingen gewoon het uh, huisje niet meer uit gingen. Dat is natuurlijk een hele leuke ontlading. Lekker bij de zee. En dan zagen ze mij dachten ze... hé, hey, die vrouw heeft alle antwoorden. En uh, nou ja, wat is eigenlijk normaal? Een korte reading van een vraag van 10 minuten, 15 minuten zou zijn. Dat werd nu in een uh, anderhalf uur. Ja, dat is gewoon niet de nee, bedoeling. Dat... Dus toen uiteindelijk heb ik gewoon gezegd... Uh, spirituele Gina gaat even op vakantie. Ja, precies. En je en je houdt het gewoon. Je hebt het bij het winkeltje gehouden. Klopt. Maar ja, het, het, het zag er ook ontzettend gezellig uit, moet ik zeggen. Ja, het was heel kleurrijk. En uh, er waren echt ontzettend leuke reacties. Uh, toeristen en mensen kwamen uit de trein elk half uur. En helemaal met het mooie weer wat we hadden gehad. Kwamen er gewoon elke keer een paar honderd man. Het was ook ontzettend leuk om te zien wat er dan allemaal uit die trein komt. Hm. En de reacties, nou, dat was denk ik echt. Had jij wat... natuurlijk wel de beste plek, hè? Ja, nou ja, ik had denk ik, ik, ik had stiekem de beste en ook wel de, de moeilijkste plek. Want ik had ontzettend. Verzettend veel wind. Weet je, en oh ja, elke dat is lang je zit in, in de tochtgap ja, bij Bouwers Pellets. Ja, ik Elke avond was ik echt moe alsof ik hè, de hele dag op zee had gezeten. Maar uh, ja, aan de andere kant ook wel weer de beste plek. Weet je, en ja. de reacties van de mensen die waren echt leuk. En jij, je, we hebben het erover gehad, want jouw echte, je winkel of je eigen winkeltje, dat ja. is op de passage, nummer, 9, of nummer 18. Klopt. Dat is daarboven, zeg maar, daar waar de uh, Fontanella, ja, en bij, dan de bij de Italiaans. Bij de Italiaan ja. daar. Um, wat heb je met het winkeltje gedaan in die tijd? Nou, ik heb het in eerste instantie even geprobeerd door te verhuren aan, uh, aan uh, wat nichtjes van mij, de catering, maar die hadden het zo druk. En het, is, het ondernemen is natuurlijk toch wel heel iets anders dan cateren hè. en ieder Vak. En dat ging hem dus niet worden. Dus uiteindelijk heb ik het daar maar bij gelaten. Wat natuurlijk best wel heel jammer was. Maar ja, ook ik maak wel eens uh, inschattingsfouten. Ja. Ik zie altijd graag het positieve van uh, de mens. En ook de mogelijkheden. Dus de mogelijkheden die waren er ook wel. Alleen niet iedereen kan dat waarmaken. Dat is natuurlijk ook een beetje wat ik doe in maar mijn Maar dan had je tijd. wel dubbele kosten. Ja, absoluut. Ja, ja dus dat is heel jammer. Maar je hebt het gered. Ik heb het gered. Ik ben er nog steeds. En ik heb er heel veel zin in. En uh, ja, ik heb er ontzettend van genoten. Ik ben gewoon ontzettend opgeladen door die mooie dagen. En al die leuke mensen. En die leuke reacties. En nu uh, ga ik dan de winter in. Wat natuurlijk ook wel heel spannend wordt. En dan wordt. in de winter ga je dus kappen. Uh, readings. readings en ik, ga, ik doe natuurlijk al heel veel via internet, ik doe ook mijn tarot readings via Skype, dus ik heb ook nog een aantal klanten in het buitenland dus mensen kunnen ook via de WhatsApp of via online inbellen en dan online een coupon kopen voor een reading en wat ik dus nu ga doen ook natuurlijk omdat de winter een stuk rustiger is ga ik gewoon on the road dus ik sta 16 oktober in Breda op een festival en daarna sta ik in november in Assen en dan sta ik eind november in Eindhoven dus daar op een, op een beurs? Uh, nou, nee. het zijn allemaal Bohemian beurzen. Dat is een beetje in de stijl waarin ik werk. Weet je, een beetje dat uh, Ibiza gezellig uh, doe je ding. Ja. <laughs> uh, maar that, doe news. je dan ook die readings daar? Of is ja. dat alleen maar verkoop van, uh, van de nee. dreamcatchers? Ja, en dat ik doe dingen. wel een stukje dreamcatchers. Ik neem wat stenen mee en ik doe voornamelijk readings. Leg mij eens uit, de dromenvangers. Wat houdt dat precies nu in? Nou, de dromenvanger is eigenlijk een symbool van de indianen. En uh, dat is eigenlijk een, een, een ronde boog. Eigenlijk zou het gemaakt moeten worden van een, een tak. En dan, uh, dan maken ze een soort net. En daarin worden de dromen gevangen. De boze dromen, de slechte dromen. En er zit een gat in dat de goede dromen er wel doorheen kunnen. Het is eigenlijk de bedoeling dat het voor het raam wordt gehangen. En dan houdt het zeg maar, al het negatieve tegen. Kijk, ondertussen is het ook een soort mode-item geworden. Een hele mooie accessoire. Wat voor veel meer staat dan alleen maar de originele dreamcatcher. Dat zijn wel met meer dingen. Net zoals de Boeddha of de Engel. Weet je, uiteindelijk krijgt zoiets veel meer betekenis. Ja, en voor mij staat het gewoon voor heel veel. Weet je. Een stukje vrijheid. Lekker meegaan in het geheel. Weet je. Dus vandaar dat ik het wel een heel mooi symbool vind voor hetgeen wat ik doe. Ik heb en... eens uitgezocht wat jij allemaal doet. Dat is gigantisch veel. Ja, leuk, uh, tarot, uh, tarot reading. Hairstyling. Jitsis hairstyle. Handgeschreven bord. Ja. Door, door José Achterbeer Tassen dromen van een volle maan workshop. Wat is dat? Wat moet ik ja, nou ja, ik heb zelf volle, altijd uh, iets gehad al met een volle maan. En uh, uh, ja, het is eigenlijk, je hoeft nog niet eens heel erg zweverig ervoor te zijn om te voelen uh, wat de maan doet. Hè. Het is ook gewoon feitelijk bewezen dat er meer kinderen worden geboren. De, de gebeuren, bij volle maan. Bij volle maan. Weet je, er zijn gewoon een aantal feiten dat dingen gewoon gebeuren. Mens, heel veel mensen voelen het ook, dieren voelen het ook. Maar het is natuurlijk spiritueel ook een heel mooi moment om dingen te doen los te laten, uh, om te zeggen, nou ik ga hier een stukje over schrijven, ik ga dat stukje bewust meemaken. Nou, dan heb ik samen met een vriendin van mij, die is buikdanseres, doen we dan in Amsterdam uh, wisten, nu dit jaar doen we het in Amsterdam drie keer. Volgend jaar gaat het dan ook in Zandvoort gebeuren. Ja, doe doen we workshops waarin we dus een soort ritueel doen met een tarotkaart uh, bij. En dan wat voor jou op dat moment belangrijk is, en dat ga je dan loslaten in een groep. Dus met de energie van elkaar uh, ga je daar uh, samen over. Nee, uh, ja, je zegt nee. een buikdanser is bij volle man. Ja, zij is uh, buikdanseres. En uh, ja, dat is dus heel leuk, want zij uitziet dus met dans. Dus we gaan ja. natuurlijk ook dansen. Want ook. dat hoor ik ook. Ja, dat vind ik prachtig. Gelijk <lacht> schudden met die billen. <lacht> Niet voor niks. En dat bijvoorbeeld. Ja, nee. En dat, dat bijvoorbeeld. Je kan al die aan, chakra's loslaten. En wel aangeven wanneer je dat gaat. Doen ja, ja ik zal een en filmpje waar? live, live uh, eventjes met jullie delen ja, via ja, Facebook. Ja, ja. Zijn jullie allemaal op de hoogte? <lacht> Ja, maar... ja, dan wordt hier breed uitgelachen. Even, hoe, hoe ben jij in Zandvoort terechtgekomen? Uh, ja, ik, ik woonde altijd in Amsterdam en toen ben ik gaan reizen. En uh, toen uiteindelijk kwam ik weer terug na drie jaar. En toen had ik eigenlijk een woning nodig. En via Vrienden konden wij dan een woning huren in de Van Spijkstraat. En uh, nou ja, ik was eigenlijk meteen heel erg op mijn plek eigenlijk. wat ik zocht in het buitenland, want ik heb drie jaar in Curaçao gewoond. Een half jaar in Rusland. En ik zocht eigenlijk de zee. En ik dacht, ja, ik moet het mooie weer hebben. Dat heb ik nodig. En toen kwam ik hier in Zandvoort en toen dacht ik, ja. Ja, dit is eigenlijk de oplossing weet je ik heb de zee ik heb toch wel heel dichtbij mijn familie en mijn vrienden en het, het sprak me gewoon heel erg aan dus uh, ik wil eigenlijk nooit meer weg al woon ik nu wel weer uh, in amsterdam ja doordat het huis verkocht werd maar uh, ja het is zeker wel een plekje waar ik heel graag oud zou willen worden yeah. Maar waar, waar liggen jouw roots? Ik bedoel, jouw familieroets, laat ik het zo vragen. Nou ja, uh, mijn moeder is Surinaams en mijn vader is uh, Nederlands. Uh, die komt uit Harlingen en uh, ja, die hebben me ontmoet in Amsterdam en daar ben ik dan ook geboren en opgegroeid. Ja. Dus uh, ja, ik heb een en, beetje van alles wat. Ja. De hele wereld. Een wereldmens. Ja, inderdaad. ja wil <laughs> ik ja. ja. ja. ja, En er staat eerst dat je ook nog op de markt hebt gewerkt. Ja, ja, dat doe ik. Ja, dat heb ik ook altijd gedaan. Ik, uh, mijn achtergrond is uh, horeca. En uh, ik, ik vind het gewoon leuk. Ik hou van ja. mensen. Weet je. Ik hou lekker van kletsen. Ja. En, uh, dus ja, op de markt vind ik dat hartstikke leuk. En ik heb op een gegeven moment leren tassen ontworpen. En die ben ik dan op markt uh, gaan verkopen. Ook om mijn website te promoten. Nou ja, en als ik dan op zo'n markt sta heb ik altijd mijn tarotkaarten bij me. Mijn godinnenkaarten. En dan om lekker de sfeer te breken. Ik zeg tegen mensen. Goh, cadeautje van de dag. Trek even een kaartje. Ja. Weet je? Ja, dat vinden mensen vaak heel erg leuk. Weet je? Want op zo'n spirituele beurs. Dan gaan ze echt daarvoor zoeken. En op zo'n markt is het een hartstikke leuk. Andere, is een andere, is een andere ja, insteek. Het is veel beter. Ja, dat, dat Zij lijkt is ook me niet ook... zo zwaar. En mensen zijn uh, heel leuk vaak verrast. En ja, dat vind ik leuk. Nou, En dat was inderdaad wat ik hoorde van de zeelijn. Altijd druk op de boulevard bij haar. Ja, ja. ja. altijd. Ja het, was echt een feestje ja, het was echt een feestje Ja, het was echt een feestje. Op een gegeven moment hadden ze bedacht, uh, de mensen die vaak lang kwamen, nou laten we eens gewoon, het is al bijna vijf uur. En als jij nou wat broodjes meeneemt. <laughs> en, jij en een flesje al. wijn. Een flesje wijn. Nou, dan ja. kwamen ze. De ene had een bak met salade en de andere met stokbrood. Ja. ja, ik dacht, het moet niet gekker worden. Maar het was wel ontzettend. Maar wel gezellig. lange dagen, hè. tien uur morgen ja. tot tien uur s avonds. Ja, minimaal. Maar ik, ik moet ook zeggen, ik deed het zelf. Hè. Want het hoefde niet. De, de, de tijd die moest wel zeven dagen in de week op zijn tussen 12 en 5. Maar ja, ik vond het zo fijn. Ik vond het zo gezellig. En daarbij op drukke dagen verdiende je natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja. Ja, dat laat je dan niet liggen met in je de winter in het vooruitzicht. Ja, nee, Wat zijn is. de verwachtingen voor volgend jaar? Komen de kiosken weer terug? Ja, in principe wel. In principe uh, zijn ze er best enthousiast over. En uh, volgens mij wel naar verwachting. Uh, we, hebben, we hadden eigenlijk 19 oktober een evaluatie met de gemeente. Dat is verschoven naar november. En ja, uiteindelijk is het toch afwachten. Maar volgens mij, uh, ik heb ook met uh, de wethouder gesproken, mevrouw Lisbeth. Chalisa. Ja. ja. En die uh, zei ook dat, uh, ja, zij zag ook vanaf haar flat uh, beneden dat ze zei, God, het is ontzettend leuk, want er is allemaal reuring. Doordat ik uh, daar zo gezellig aan het doen was, gingen mensen ook meer op bankje zitten. En dat, ja, mensen trekken mensen. Ja. Dus ik denk wel dat het ja, een ik, ik heb een klein stukje gelezen in, het, in, het Zandvoortse, in de Zandvoortse courant ja. hierover. Uh, Melanie Rietberg, uh, Nou die, die was iets minder enthousiast. Hè? Ja. Die, die, die zei dat, het, ja, dat, dat ze eigenlijk vond dat er misschien meer kiosken zouden moeten zijn, ja. omdat het nu. Ja, toch wel alleen maar, hè? jij met je, je hebt natuurlijk ook wat, wat, wat dingen die je verkoopt, maar zij heeft dan kleding en dan het VVV. Ja. Wat, wat vind jij daarvan? Nou ja, dat heb ik ook eigenlijk aan, in het interview aangegeven. Ik zei tegen iemand van ja, heel veel mensen roepen maar ja, doe nou nog meer kioskjes. Maar ik zeg, dat is wel leuk, maar wat zou er dan in moeten? Ja. Ik zeg, kijk, ik kan het wel bedenken, want ik heb natuurlijk nog wel, hè, mijn brein blijft doorgaan. Maar in principe, kijk, mensen komen niet uh, om te winkelen naar het strand. Als het mooi weer is, weten ze niet hoe snel ze moeten rennen. Nou ja, dan heb je kleding. Uh, nou ja, dat VVV-kantoor is er dan. Uh, dat, dat zou wel meer toeristeninformatie kunnen zijn, want want die rijen die waren ontzettend lang. En hun openingstijden waren natuurlijk belachelijk. Tot vijf uur. Want om acht uur waren de mensen ook nog steeds aan het vragen. Ja. Dus ja, zou je dan meer kleding moeten neerzetten? Ik vroeg het die meneer van het interview. Wat zou jij bedenken? Nou, die man die was vijf minuten stil. Hij zegt, ja, dat is een goede vraag. Ja, wat zou er nog meer bij kunnen? Ik zeg, nou ja, vertel het me maar. Nou, dat wist hij dus niet zo 1, 2, 3 te vertellen. Uiteindelijk zei hij, ja, misschien iets met dieren. Of hè, er kwam er wat. Maar hij was wel even stil over. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Ja, doe er nog maar 10. Maar ja, en je moet het uh, kunnen betalen. En je moet de tijd hebben om daar te zitten. Voor een x aantal maanden. Want dat was niet goedkoop. Nou, als je, en, als je en, en, hebt, hè, dus dus en een winkel hebt. Ja. En, je, en je hebt de dan kiosk. Kost je, dan kost het personeel. je personeel. Ja. Nou ja, dan, dat personeel moet net gemotiveerd zijn. Dat ze ook echt daadwerkelijk de klant goed worden. Het staan, want als je niet vrolijk daar staat, komen mensen ook niet kopen. Dus ja, dat is nog best wel een dingetje. Dat is een dingetje, ja. <laughs> Klein dingetje. Nou, je hebt het goed gedaan deze zomer. Hier was een aanwinst op de boulevard. Ja, nou dank je wel. Ik heb er erg van genoten. Nou, ik denk dat er, dat er zeker met name over het, het VVV-verhaal... dat daar nog wel het een en ander over gezegd zal worden. Want en het probleem was dat de mensen niet helemaal begrepen... dat ze daar naartoe moesten. Want de Bakkenstraat was dicht, hè? Ja. heb ik begrepen. Nou, dat, dat is natuurlijk ook wel heel erg uh, ingewikkeld. Want de mensen weten dan nu eindelijk dat dat in het Bakkenstraatje is... wat natuurlijk al een onhooglijke plek nou ja, is voor sorry, een VVV. Ik ik zit bij de passage en zodra ik uh, mijn neus buiten de deur ben, dan vragen mensen de weg. Want ja. mensen weten niet eens waar het centrum is hier in Zandvoort. Nee. Ik bedoel, ik denk dat het VVV eens even een route moet gaan maken hoe je Zandvoort binnenkomt. En dan via de ogen van een toerist. Weet je, ja. want die weet niet dat hier... Mensen weten helemaal niet dat er een centrum is. Ze vragen bij mij over uh, schoenen. over. Ze hebben geen idee dat hier Klopt. een centrum zit. Ik woon, daar, nou ja, ik woon ja. tegenover jou en ik word ook zeer regelmatig aangesproken door mensen die vragen van... Waar is het station? Terwijl het ja. met de grote benen daar om de hoek is. Maar ja, ik, ik ben van mening dat het VVV op een verkeerde plek zit. Absoluut. Of bij het station. Ja. In het station zelf, ja. volgens mij. Is dat dat plek zou de zat. beste plek zijn. Ja, er is genoeg plek bij het station om het VVV ja. te plaatsen. Of daar bij de passage, daar waar de ja. mensen uitkomen. Maar ja. goed, dat is een dat andere discussie. Dat is een andere discussie. discussie, ja precies. Jij hebt het heel goed gedaan. En uh, je hebt een, een mooie plek uh, verdiend uh, in het dorp. Uh, ja, denk nou, ik. nou, dank je. En uh, heel veel mensen zullen je ook uh, nu wel uh, Beter te vinden. Hè? Want ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel waar. Hè? Ja. De, de, eerst zat je daar, maar nou, toch wel een klein beetje onbekend ja, nog. Wat is dat? Wat, is en, wat dat? doet die mevrouw doet daar? Er, en, ja. Maar doordat je op dat uh, stukje boulevard gezeten hebt, zijn er natuurlijk ook heel veel zandvoorters die nu gewoon weten wie je bent. Precies ja. En makkelijker de weg. Ja. ...naar jou zullen vinden. Ja, dat was ook voor mij toch wel een van de redenen... ...om die kiosk uh, te gaan beginnen. Want ik wist natuurlijk vanaf het moment 1... ...dat het uh, een dubbele, dubbele kosten zou zijn. Maar dat was voor mij natuurlijk een absoluut goede promotiemiddel... Om, ...om mezelf neer te zetten en te laten zien wie ik was. Want wat je zegt, er was best wel verwarring... ...van goh, wat doet ze eigenlijk, wat is het... ...want er is zoveel informatie... ...ze snapten het gewoon eigenlijk niet. Nee. En uh, ik heb nu gewoon, denk ik, heel goed kunnen laten zien... ...van dit is wie ik ben. En uh, ja, je vindt het gezellig of niet... Nee. Ja. Uh, ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld en het is ook niet nee, zo spannend. Nee. Maar goed, dat is denk... het. Hè? Er ja. zijn natuurlijk mensen die ja, een bepaald top. idee hebben bij tarot en, ja. en hè, bij, bij dat gevoel van ja. zweverigheid. Ja. Nou, als er één ding is wat je niet bent, het nee. is een zwever. <laughs> je staat behoorlijk stevig met je voeten ja. op de grond. Dat weet ik uit ervaring. Ik bedoel, We kennen elkaar. Ja. Um, ik zeg, uh, ga doen wat je moet doen, want je doet het hartstikke goed. Nou, en, uh, dankjewel. We, we, we zien je uh, zeker volgend jaar weer uh, op de boulevard. Heel graag. En dank voor je komst. Ja. Voor je komst. Ja. Nou, bedankt, wat gezellig. Goed. We, <laughs> bij, we gaan naar muziek. Uh, ja. Let's dance. Ja. Zal het met dansen te maken hebben? Ik heb het idee van wel. <laughs> Nou, ja. Ja, ja, let's dance, hè? Zei ja, ik ben nooit zo'n dansfiguur geweest. Nee, is dat zo? Nee. Wat, nee. wat jammer nou. Maar toch? kijk, en dat is het verschil, denk ik, met tegenwoordig. Vroeger was je verplicht, een deel van je opvoeding, om op dansles te gaan. Ik ben en, het er als, helemaal mee eens. Nog, nog steeds. Ah, Goedemorgen. Ah, absoluut maar, maar, helemaal. Ja. Het ja. is een stukje van je opvoeding. Ja, een jong jongetje van 14 jaar moest je dan een danschool Martin met de tram naar Haarlem. En er stond zo'n een hele strenge meneer en links rechts en. Het was altijd een gevecht om de mooiste dame uit te zoeken. Die zat aan de overkant van de Dat zaal. Dat was een dingetje. Dat nou, was een dingetje. Nou, nou, daar heb ik geleerd om eerst een stoot naar links en naar rechts te geven en dan stond ik alleen voor de dame. Dan moest je een pas opzij doen, buigen. Dan moest de dame een referentie maken en dan had je het er. Of je nou komt dansen of niet. Maar... <laughs> je had er. Je je had had er. Goedemorgen Connie Lodewijk. <laughs> Goedemorgen. Daar ben ik blij <laughs> we, <zijn>, we... <laughs> we gaan gewoon gelijk in. Ik, maar we, we hebben het over die opvoeding. In het, nou, ik heb les vindt... gehad van Sjane Asman en Wim Voeten. Nou dat waren, ja, ken ik wel. Ja. Hè, dat waren volgens mij Nederlandse kampioenen in die tijd. In, in die tijd. In die in die tijd, tijd. Ja, ja. Nou, maar ja, ik, ik, ik vind het echt. Ik vind dat dat hoort. Nou, het is inderdaad waar. Ik vind dat ook. Dat is gewoon eigenlijk. Nou, toen ik hier kwam naar Zandhoort. Uh, dat is ongeveer dat is 30 jaar geleden. Toen was het ook inderdaad bij je opvoeding. Muziek. Kamen ze binnen uh, in de bredschool. met een eigen gemaakt fluitje. En uh, ja. wat dan ook. Ja. Kamen ze dan binnen. En van kon ik gaan, uh, gelijk door naar de muziekles. En het is langzamerhand is dat gaan verwaten. En dat vind ik precies hetzelfde ook met dans. Dans hoort bij je opvoeding. En het heeft te maken, je hoeft geen prima ballerina. Heb je het? Talent, dat zoek ik dan wel uit, dat zie ik dan wel. Ja. Heb je geen talent? Is het gewoon fantastisch voor je lichaam. Je lichaamshouding. Ja, maar ja. nou, ook dat je de basis leert van een foxtrot of een wals. Of ja, tango. maar dat is weer even wat anders. Hè. Dat is ook fantastisch ja, hoor. Dat dus is een stijldans. Ja, maar ik heb het over, over ballet. Dus waar ja, ja, ja. ik over ga, over jazzdans. Ja. Uh, tuurlijk is het fantastisch. Alle, alle vormen van dans. is Ja, ik geef even heerlijk. terug naar ballet dan. Ja, ga je terug naar? Ja, ja, ja, ja, ja, want ik heb even wat uitzoekwerk weer gedaan. Oh, heerlijk. Jij je bent uh, beroemd geweest bij het Nederlands Danstheater. Nou ja, beroemd. Uh, bij uh, Hans van Maanen. Ja, heb ik uh, inderdaad heel veel werk gedaan met Hans van Maanen. Ik heb tien jaar uh, gedanst bij het Nederlands Danstheater. Van, 24, aspirant, van aspirant tot solisten. Ja. 24 juni 1969, opvoering ja. van een heel beroemd stuk. De uh, Erik Saltigem, nog Jij, wat? Ja, ja. Daar, daar was jij uh, de een van de Pedie. Ja, dat is uh, ja, van uh, ja, het Squares. Dat heet, het ballet heet Squares. Dat bedoel ik? Dat is ja het is van Satie, ja, klopt. En heb ik de halve rol gedaan, ja. Ja, ja met uh, John Benoit. Ja, klopt. Ja. Dat, en je ziet er nog zo jong uit, hoe kan dat nou? 1969. Dat heeft te maken met dans. Was je 14 jaar of zo dat je daar Nee, hoor, ik was 20 jaar toen ik aangenomen werd bij het Nederlandse Theater. Dus, maar Het heeft te maken met dans. Het lichaam blijft gewoon. Dans gewoon, en muziek, dansen houdt, je dansen en je jong, muziek houdt je jong. Ja, ja. ja dus dames, zou... kijk maar naar me. Ja, dat dacht ik wel. Maar je ziet er vertrouwen man. Daar gaat het niet om. Het nee. is echt waar. Nee. Het, is echt nee, waar. Maar het, het, het is wel zo dat, dat veel uh, mannen. En het is natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld. Veel mannen hebben minder met dansen. Er zijn maar enkele, of enkele... er zijn veel minder mannen die het gevoel hebben... dat ze zich kunnen uiten... en die zich durven uiten in die dans. Ka ga maar naar een willekeurig dansvloer. Er staan altijd vrouwen met elkaar te dansen. Klopt, Waarom? Ja. Omdat die mannen aan de kant blijven staan. Want op de een of andere manier... en daarom zeg ik dat... en ik bedoel niet zozeer dat klassieke dans... eens, ik word maar... boosaardig... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar dat nee, meen ik serieus. Ik denk dat wanneer er vanuit de basis... en dan kan dat vanuit de basisschool zijn... meer aandacht gegeven wordt aan dansen aan alle kinderen... dan is het ook niet zo... dat het voor die jongetjes... een probleem is om te gaan dansen. Want dan hoeven ze zich niet in te houden. Want dan vinden ze het net zo normaal als die meisjes. Maar dit is als nu wel veranderd. Is nu is het meegegeven. veranderd. hè he? Ja, natuurlijk. Ja, jongens dansen. Als je dat ziet allemaal wat op tv gebeurt... Dat nu, nu is het gewoon heel normaal geworden... dat jongens gewoon naar dansles gaan of naar nou, gaan, Dat is dan een, een, een voordeel dansen. van de nieuwe ja, generatie. Nieuwe generatie maar geen en, stijldansen? En, uh, stijldansen doen ze ook wel. Ook wel. Dat is dansen wel. Maar ik kijk alleen maar naar mijn vak. Ik, tuurlijk, ik hou ontzettend veel van stijldansen en al een volksgrot en noem maar op een tank. Gewoon dat soort dingen. Maar alle vorm van dans is voor mij nou, perfect om naar te kijken. Maar als je nu, nu bekijkt, We hebben ook veel meer jongens in de, in de les bij Onair Dance. Ja. Yeah. En de laatste jaar eentje, heb ik er eentje door kunnen laten stomen naar het conservatorium. En dat zie, dan zie je... Wie, hoe heet die jongen ook weer? Ja, Piet. Piet Pankat. Ja, ja, en de dat joch, dat is, uh, ja, de joch dat is, uh, die kwam bij mij binnen gewoon vanuit de cultureel jeugdpaspoort. Uh, vanuit de jeugdpaspoort. En, uh, nou die, en toen zei ik van, goh, ben je wel op de goede adres? Want ik dacht, nou ballet, weet je, ik gaf klassiek ballet voor Roy. En toen zei hij van, ja, ik wil ballet gaan doen. Oh, nou. En ik zag dat joh, ik denk, wat ben jij leuk, joh. Zijn voeten waren een beetje slecht, een hm. beetje ingedraaid, noem maar op. Maar ik denk, daar kunnen we wel iets aan doen. Kijken of hij dat uh, uh, kan pakken. Nou, we hebben daar keihard aan gewerkt. En binnen een jaar kon hij auditie doen. Uh, hij was heel, heel hard bezig. Heel gewillig. Veel gedreven. Veel gedreven. gedreven. Ja, af toe, de basis, Ja, af en toe van de juf natuurlijk op zondag. Dat hoort erbij. Ja, ja, ja dat Ben je is het ja, dat zeggen ze, maar het is niet waar. <lacht> nee, ik ben niet streng gedisciplineerd. Dat ja, is wat ja, anders. Ja, ja, ja. Ze kunnen alles van mij gedaan krijgen als het gebeurt met mijn vak. Ja, ja. Als jij mijn vak uh, voldoet... als je luistert wat ik doe... dan ben ik helemaal voor jou. Niet 100%, maar 200%. Ja. En dan kan ik, ook, kan ik ze ook brengen waar ik ze wil. Maar ga je met mij rommelen dan is het over een dan denk ik, ja, dat heeft het geen zin. Geen want, Dat heeft geen zin. Dan kom je niet ver in het vak. Want het vak heeft zoveel discipline nodig. Je yep. kan niet zeggen van oh, ik ben niet lekker. Ik ga niet. Nee. Je gaat gewoon. Yep. Ik, heb de, ik, ik, ik zeg, ik ben nu ook wel zwaar verkouden. Nou, één meisje de docent van Roy, die was ziek. Nou, Morgens, uh, Roy is bij ons komen ja. zitten. Dag Roy. Ja. Goedemorgen. Ja. Weet je, dat meisje was ziek. Nou, dat kan gebeuren. Dus uh, nou, ben ik gaan invallen. Maar ik ben ook kou, Maar het kind heeft zware lontsteken. Ja, kan dat, niet, dat, niet. dat kan niet. Dat zijn grenzen. Ja, natuurlijk. Nee, maar het is ook gevaarlijk ook. Ja, Ballet precies. is discipline. Ja, natuurlijk. Dat het mooi als het laat. Maar die jongen, jij doet het nu heel goed. En die gaat nu elke dag met plezier naar het KNC. Met nog een meisje. Waar Zandtel. staat KNC voor? In het in Den Haag. Ah, okay. En dan gaat hij elke even. dag uh, prima. En elke hoe oud is die dag, jongen? Piet is elf. Het is toch onvoorstelbaar, hè? Elf, twaalf, en nu is hij twaalf, ja, twaalf, jaar. Ja. Ja. ja, twaalf jaar. Dus school zit eraan vast. Dus maar dan, als... dan is het wel heel duidelijk dat deze jonge talent heeft, hè? Ja, en we hebben Want er nog... anders krijg je dat niet voor elkaar. Ja, maar toch was ik van de week bij Roy in de les. Toen zag ik toch nog twee talenten ronddwarlen. Dus ik zei tegen Roy, ik heb een meisje gezien en een jongen gezien. Die hebben echt veel talent. Niet dat het moet... Maar, maar als ze het zouden willen. Als ze het zouden willen ja. en, ik, en de ouders gaan mee, dan zou ik het wel willen om ja. daar uh, te gaan coachen en uh, te gaan rekenen. Maar die, en die opleiding is natuurlijk enorm zwaar. Hè? Want hoeveel procent ja. daarvan slaagt uiteindelijk van dat consortium Ja, weet je, soms begin je met twintig uh, in een les. En dan het eindigt dan uh, met vijf of zes ja. in de laatste jaren voordat ze naar de HBO gaan. Ja. Het heeft te maken, hoe ontwikkelt zich het, het lichaam? lichaam? Ja. Ja. Uh, blessures, uh, krijgen ze grote titel of dikke heupen, dan is het over en sluit. Ja. Weet je wat? Dan is het gewoon van het is keihard aan de lijn gaan. Ik bedoel, het is tegenwoordig heel anders. Ja, ik zeg het een beetje. Nee, op maar het is wel het is terecht. Het te heeft uh, nou ook nog met die ouders te maken die uh, gedreven, bedreven zijn van. en ze moeten ballet uh, gaan doen. Ik zou je vertellen, dat was vroeger wel. Dat noem ik dan balletmoeders. Ja, precies. Ja, maar dat is. Dat is nu niet meer. Het moet nu ook allemaal leuk zijn. En als het niet meer leuk is. dan hoeven ze het niet te doen. Ja. In plaats het jaar af te maken met wat dan ook. Hockey, paardrijden, ja, noem maar op. Ja. Weet je wel. Ze moeten het wel leuk hebben. Maar wat is er nou mis mee om een kind een discipline te geven van. joh, na een paar maanden in het begin zou het misschien niet leuk zijn. met alle sporten is dat zo. Maar dan daarna. Nou, dan, gaan, dan gaan ze vliegen, weet je. dan ja. is het zo leuk. Er zijn. Kinderen bij mij gekomen. en die heb ik zeker twintig jaar gehad. twintig jaar zijn die bij mij geweest. op mij, zolang ik hier in Dan en Zandvoort zit. Daar hebben wij nu de kinderen van. Hmm. Ja. Zo leuk kan het zijn. heb ik nu over dansen. Maar ouders kunnen heel lastig zijn. Uh. Uh, niet lastig, maar. Uh, niet lastig. Want uh, het is een kwestie van, van. onwetenheid. Het is niet lastig. Okay. Alleen je moet proberen. Wat, wat nu de tendens is. Toen ik jong was, mijn vader zei: afmaken, anders is de overgang sluit. Yep. Nou, ik ging ervoor. Oh jee, oh jee, Reken maken. Ik heb ook van Lansk. Ik hoorde haar praten over de markt hier, je, je vrouw hiervoor. Dat niet mevrouw hiervoor. Ja. ja, ik heb zelf ook op de markt gestaan om lapjes te verkopen, om een paar centjes te verdienen. Nou ja, tussen aanhalingstekens verkopen, want dat mag natuurlijk niet. Maar toen was ik, ja, of twaalf, ja. dertien. In de kou heb ik gestaan hoor. En ik heb ook mijn diplomas gehaald als coupeuse. Mijn vader zei en mijn moeder zei. Moeder, oh, vond je zelfs je geen danserijs? Voor wat dan? Heb je toch nog je diploma's? Dan moet je iets kunnen doen. Ja, ja. Dus ja. ik heb drie diplomas in die korte. Vier diplomas gehad. Oh, vier zelf uh, Diplomas gehad. Om dan toch dat ik later dan toch in het theater zou kunnen gaan. Om de kostuums te maken, tutus en dat soort dingen. Die heb ik allemaal je gemaakt. Je dat er echt toch ja, bij natuurlijk. zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat zo, hè, die kinderen die dus naar zo'n conservatorium gaan. Uh, die dan niet allemaal slagen. Maar wat er dan afvalt. is natuurlijk niet gelijk afgeschreven. He, die kunnen misschien toch nog wel. iets doen. Ja, in naar de dans. Andere. Klopt, of, ja, klopt. Want er ja, zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Klopt, dan dat. He. Wat je zegt klopt. Ja. Want als je naar de uh, televisie kijkt. en je ziet zo'n hele grote dansgroep. Dan zijn er natuurlijk wel een aantal daarin die misschien wel dat diploma gehaald hebben. Maar ook een aantal die het niet gehaald hebben. Ja. Maar die toch wel goed ja. genoeg zijn om daarbij te dansen. Ja, dan kan je wel een leuke diploma gehaald hebben. maar ze zeggen, toch Het moet ook dat... werk zijn. Ja, maar niet alleen dat. Als je een auditie doet, zeggen ze dus toch trek maar je miljoen aan en je schoentjes. Want ik wil het wel zien. Dus de diploma's zeggen in principe prima dat je hem hebt. Maar je ja. moet het wel laten zien. Ja. Ja. Ja, hebben de televisieprogramma's over dansen nu ja. weer een positieve ja, boost gegeven? Ja, tuurlijk. Zonder meer. Tuurlijk. Ja. Met alles. Wat met alles. Nou, mooi is met dat, met dat programma van Dance Dance Dance. Ja. Dat zijn in feite natuurlijk gewoon pure amateurs. Dat zijn dus mensen die niets met dans te maken hebben. Ja, maar klok. die zetten uiteindelijk door doorzetten en door gigantisch keiharde trainen. Een prachtige performance neer. En daarmee geven ze natuurlijk wel een prachtig statement aan. Hè? Van, Zeker weten. Zet maar door. Zet als maar je, door. Hè, ja. oh, je, misschien denk je dat je het niet ja. kan. Maar kijk maar naar, naar die mensen. Die, die ja, konden het ook niet. En ja, maar mensen, niet, iedereen, niet iedereen wil wedstrijd dansen. En dat nee, nee. hoeft ook niet. Want het valt niet mee om daarheen te gaan. En daarheen te gaan. naar daar En heel door heel Nederland. Ja. Je kan het ook gewoon voor de lol doen. Voor je houding. Eén keer per week, twee keer per week. Is prima. Niet iedereen is gemotiveerd. Ouders, dat is ook natuurlijk heel veel. Kom om druk op te staan. Met de auto naar naartoe rijden. Dat soort dingen. Het is heel leuk. Als je daar gemotiveerd voor bent. Ben je niet gemotiveerd. Is het ook gewoon leuk als hobby. Voor ja. je houding. Ja. Dus is ja, heel je, houding is inderdaad je houding is heel ja. belangrijk. We komen even weer terug op het standvoortsen. Goed. <laughs> ja. Want uh, al jaren en jaren en jaren. Dan school en dan op een gegeven moment. Groot feest. Want uh, we gaan uh, afscheid nemen. Want Conny heeft besloten om te stoppen. Klopt ja. En dan een half jaar later. Uh, ja Connie is er weer. Gelukkig zeg ik dan. David. Je blijft terugkomen. En nu kijk ik ook naar Roy. En dan opeens. De balletschool is weer gestart. En dan zie ik foto's. Uh, gemaakt door Rob Bossing. Gigantisch veel foto's en een succes. Echt een uh, zaal vol met kinderen. en wat oudere ja. kinderen. Ja. En dan denk ik. Wat ben ik blij dat je weer terug bent. Dat je weer verder gaat. Ah. Uh, uh, ja. Maar wat een succes is dat? Ja, het was. Uh, het was heel... heel mooi. Nou, hij kwam naar me toe, Roy. Nou, misschien vertel jij. Het. vertel het zelf maar. Ik weet niet precies wat je. Oh, wilt wat, wat, wat waar <laughs> ik naartoe wil? Nou, hij kwam naar me toe. Het is namelijk zo. Uh, die andere dans had ik, toe. ik was vijf jaar geleden al gestopt en die was overgegaan oh. naar Rachel. En uh, uh, Rachel heeft het weer overgedaan aan iemand anders. Maar op een gegeven moment kwam hij naar me toe, Roy. En die zei: Van, kon, uh, zou jij? Uh, want er werd gevraagd in het dorp over klassiek beleid voor kleine kinderen. En zei kon zou je voor mij uh, dat willen gaan geven? Ik zei, hoi, ik was al meegestopt. Maar goed, ik ga, wil het wel voor jou gaan opzetten. En zo is het eigenlijk gekomen. Zo zijn we gaan opbouwen. Zo is Onnerdense ontstaan. En het loopt zich als een trein? Het loopt hartstikke leuk. Ja, en toen, Zeker. Toen, het, toen het ging lopen, toen zei ik, ja, ik wil er wel nu mee gaan stoppen. Na naar, naar zo'n twee jaar. Ik zei, we gaan een leuk meisje voor je vinden. Een goede docent. En dat hebben we ook gevonden. En jij valt af en toe. Hè? En dan val ik af en toe als ze ziek is, hè? als ze het ja. is. Maar ik geef wel bij ONH uh, dance les voor ouderen. Voor ouderen. Die doet, dat doe ik al twintig jaar. Dan moet je niet naar meekijken. Ik nee. kijk gewoon naar muziek. Mijn... <lacht> <lacht> binnenin. <lacht> nee, voor ouderen. Want weet je, weet je voor ouderen ja. is het zo fantastisch om te dansen. En waarom? Ten eerste, natuurlijk de muzicaliteit, fysiek. Je geheugen. Je geheugen, het is zo lastig om pasjes te onthouden. Ja, heel en ik lastig. ben heel erg bezig met de ouderen, de lichaamshouding. Qua als, lichaamshouding. Er zijn nu ouderen die luisteren en die zeggen: van dat is interessant, dat ja? wil ik ook. Ja? Waar kunnen ze zich aanmelden? Bij wie? Bij, bij uh, oneer on on Ja, ga naar ja. Onereedens. En als ik zeg ouderen, van welke leeftijd praat je dan? Uh, nou, ik, ik, ik heb. Altijd, nou, ik heb het altijd geroepen vanaf 55 plus. Maar 55 plus ben je niet oud meer. Want je werkt gewoon ja, je bent nog. Jong. Ja? 55 dus, plus. Dus wat hebben we nu vanaf 60, 65 jaar? Hebben we hebben mensen van 73 jaar. Dus het is bij mij heel breed. Maar komt er iemand van 40 jaar in de middag? Die mag ook meedoen. Dalk, op, op, ja, welke dag, op welke dag wordt het gehouden? Woensdagmiddag. Woensdagmiddag. En waar? In Theater de Krocht. In Theater de Krocht. En hoe laat begint het? Om uh, half uh, Vier. Kwart, voor vier. Ja, kwart, voor vier, ja, kwart voor vier. Kwart voor vier. Van kwart voor vier tot kwart voor vijf. Ja. Elke woensdagmiddag in Elke de koop. De... Voor ouderen. Voor ouderen, ja. En ik vind dat heel belangrijk. Ten eer... Ik vind toch ook. Sommige ouderen. Sommige oudere mensen. die kunnen niet helemaal nog betalen. Want ze hebben alleen maar een AOB'tje. En ik zou zeggen: van, Weet je, jammer dat daar nou geen portje is. Bij de gemeente voor de ouderen. Nee, ze dat... leven voor de jongeren. Nee, dat vind ik jammer. Ja. Want de ouderen hebben dat heel hard nodig ook. Heel hard nodig. Maar nou, bij deze. We gaan het zo uh, bij uh, onze volgende gast. Ga je neerleggen? dat nou neerleggen? Bij ja, nou, precies. Ja, ik Misschien ga kan het hij het meenemen. Ruud Sandbergen is net ja. Uh, aangekomen. Ja, dat vind ik echt zitten. fantastisch. Ja. Want het is. Je ziet gewoon aan de mensen dat ze opknappen. doordat jij hun lichaamsverhouding gaat verbeteren. Dat is het heel, ja, heel veel. Rug, nek, noem maar op. Ze, voelen, ze weten nog niet eens wat hun rug is, bij wijze van spreken. Want zodra je eraan gaat werken. dan zeg je: voel is dat. Nou, je ziet ze 10 centimeter groeien. En wat is nou nog beter? Nog beter? Bewegen. Bewegen. Bewegen. Ja. En een goede. Correcties. Dat is heel belangrijk. Nou, daar ben ik mee bezig. In plaats van dan alleen maar naar de fysiotherapeut lopen. Elke, elke woensdagmiddag. Ja. Half vier. Ja. In de Loop klocht. Minder, jij ook. We <laughs> ja, niet Dit is het een mooie uur. afsluiting van het eerste ja. uur. Ja, jij ook hoor. Dank helemaal voor de komst. Oké, goed. Okay, goed. Bedankt. Graag gedaan. Alsjeblieft. Graag gedaan. Dank u wel.